Gert Kluuk met het NOS Journaal. In de buurt van Groningen is vannacht een verdachte aangehouden... in de zaak van de dood van het Rotterdamse meisje Humeyra. De man was al eerder aangehouden... maar de rechtercommissaris besloot toen dat hij moest worden vrijgelaten. Daartegen tekende de officier van justitie beroep aan... en deze week werd beslist dat hij opnieuw mocht worden aangehouden. De 16-jarige Humeyra werd half december doodgeschoten... in de fietsenstalling van een school in Rotterdam. Een man van 31, de ex-vriend van het meisje, zou de schoten hebben gelost. De veiligheidsregio Friesland adviseert mensen om vanaf morgenmiddag... niet meer als vrijwilliger naar het waddengebied te komen om de stranden op te ruimen. Dinsdag gaat het hard waaien met op de wadden kans op storm. En verwacht wordt dat er dan weer veel spullen aanspoelen uit de containers... die deze week van een schip vielen. De veiligheidsregio zegt dat mensen zichzelf in gevaar brengen... als ze met storm de stranden omgaan. Amerikaanse troepen verlaten het noordoosten van Syrië... pas als Islamitische staat definitief is verslagen en Turkije de veiligheid kan garanderen van Koerdische milities... die meevechten met de Amerikanen. Dat zegt de veiligheidsadviseur van president Trump, Bolton. Vorige maand zei Trump onverwacht dat IS is verslagen... en dat de militairen naar huis kunnen. Dat kwam hem op kritiek te staan... en de uitspraken waren voor minister van Defensie Mattis mede aanleiding om ontslag te nemen. In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen... die in een rivierbedding naar goud zochten... Het ongeluk gebeurde volgens berichten toen de 60 meter diepe schacht die de dorpelingen zelf hadden gegraven instortte. Er zijn ook zeven gewonden. Een overheidswoordvoerder in het gebied zegt dat de dorpelingen er al tientallen jaren op deze manier naar goud zoeken. Het weer bewolkt en grijs, lokaal ook wat zon. Plaatselijk soms lichte motregen, het wordt ongeveer 7 graden. De komende dagen weinig verandering. Dinsdag veel wind met op de wadden kans op noordwesterstorm. Dit was het NOS Journaal.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 Van harte welkom bij het 13 13e nieuwjaarsconcert. Een vijftal koren en leerlingen van het muziekschool New Wave... gaan voor u van meezingers tot klassiek, van popmuziek tot musical... en tot evergreens een fantastisch concert geven. We hebben gisteren al wat kunnen voorluisteren tijdens de generale repetitie. Het belooft absoluut een succes te worden omdat u als luisteraar natuurlijk uh, niet in het bezit bent van het uh, programmaboekje... wil ik toch even een heel klein stukje van het voorwoord van wethouder Gertjan Bluis voorlezen. Die uh, zegt van muziek als inspiratiebron. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert vind ik een mooie traditie... die de start van het nieuwe jaar in Zandvoort inluidt. Het is ook een mooie inspiratiebron om het nieuwe jaar in 2019 goed te starten. Tevens geeft het concert weer hoe luisterrijk onze gemeenschap is. In Zandvoort bestaat de traditie van een nieuwjaarsconcert al twaalf jaar, waarbij jong en oud zich voor meer dan 100% inzetten om er iets moois neer te zetten. Ook dit jaar belooft het weer een mooi spektakel te worden in de ambiance van de Sint-Agatha-kerk in Zandvoort. U hoort op de achtergrond dat het publiek inderdaad op bezit gaat nemen van de kerk. En voor de pauze hebben wij eh, een prachtig... of hebben wij niet, heeft de Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort... een prachtig programma voor u neergezet. We maken min of meer een reis door Europa en Midden-Amerika. We gaan van Engeland naar Panama, van Panama naar Mexico. We doen Cuba aan, Frankrijk, Italië... Uh, we doen ook nog even een klein stukje Iers. En we eindigen met België-Nederland. Het sint aten amgata gaat van start. Met twee stukken van John Rutter uit Engeland. Vervolgens het Sandvoort vrouwenkoor. Met soliste token Bartman Besse. Die doen drie stukken. Ze beginnen met een stuk van Carlos Almaran. Historia de Un Amor, Panama dus. En vervolgens een stuk van Pablo Beltran Rus, Mexico. En dan Kizas van Osvaldo Fares, een man uit Cuba. Daarna de New Wave muziekschool, Zandvoort. Sarah Kok aan de piano, even nog voor de duidelijkheid. Eh, het agatekoor staat onder leiding van Hetwit Jurius met muzikale begeleiding van Paul Wertz. Zandvoort uh, vrouwenkoor, het werd wijn. Nieuw weef dus, de muziekschool Zandvoort. Sade Kok, de piano. Die zingen een Frans stuk en uh, vervolgens een Italiaans stuk. Monday. Het Zandvoorts mannenkoor, dirigent Minuska, SAS-pianist Joep van der Winde. Die gaan eerst even naar Frankrijk, een stuk van Gabriel Fauré... en vervolgens een prachtig stuk uit Les Miserables, de beroemde musical uit 1980... waar later in 2012 nog een film van gemaakt is... naar aanleiding van het boek van Victor Hugo, I Dream a Dream. Vervolgens Music All In, dirigent Arjan Busscher, Piano Theo Wijnen... Die doen even Ierland aan met uh, May It Be van Enia. En vervolgens het oudste nummer van hedenmiddag Ave Maria. Uh, wat geschreven is door Giulio Caccini. En dat is een stuk uit uh, pakweg. Uh, vijf, hij heeft geleefd van 1551 tot 1618. Dus acht, precies op de weer de overgang van renaissance naar barok. Prachtig stuk. En tot slot, ja, dat moeten we het toch even met z'n allen meezingen. De Wapenzangers uh, van Zandvoort. Een, uh, een leuke club. Ik uh, zal in de pauze daar nog wat meer van vertellen. Uh, het is, nou, het is niet een zoetje ongeregeld. Maar het zijn toch wel jongens die, en, en meisjes uiteraard, die uh, ja, vanuit uh, de kroeg Koper, daar is het ooit ontstaan, aan het zingen zijn geslagen. En uh, ja... Gewoon iedere keer op elk moment dat doen. Zij gaan eerst even naar België met Gilbert van de Beken. En vervolgens een medley van Liedjes over de Zee. De opnames in de kerken worden verzorgd door Marcus van Dam en Martijn Luiten. De mannen die altijd instaan voor heel veel techniek en mooie dingen bij ZFM. Dus dat gaat fantastisch. Goed komen. U hoort, ik zet dat nog even ietsje luider, het publiek de zaling komen. De stemming te komen en een klein stukje aan Wiener Philharmoniker. Ja. Het beroemdste nieuwjaarsconcert misschien wel, na dus die van Zandvoort. Het wordt uh, steeds drukker al daar. Uh, omdat we er tijd voor hebben, doen we gewoon nog een puntje. De Chirone waaronder. Ik zie net een foto voorbij komen dat de kerk inderdaad bijna vol zit. Ik wil nog even een klein stukje verder gaan met het voorwoord van Gert-Jan Bluis. Hij zingt zelf mee in een van de koren die deelnemen aan het nieuwjaarsconcert in het Sint-Agata-koor. En hij zegt voor ons als zangers is zingen naast een inspiratiebron ook een moment van inspanning dat leidt tot ontspanning. Tijdens het zingen vergeet je even wat er in de wereld afspeelt. Dat geeft je vleugels. Je wordt gedwongen om te luisteren naar anderen en je wordt gecorrigeerd. Maar bovenal geeft het zingen vooral een groot saamhorigheidsgevoel. Ook tijdens de repetities, het wekelijks instuderen van nieuwe liederen, is het voor mij een moment van ontspanning en geeft het mij inspiratie. Men zegt wel eens dat zingen het beste medicijn is... tegen stress en rusteloosheid. En hij nodigt dus ook alle luisteraars, ook u dus, uit... om lid te worden van een van de koren in Zandvoort. Zodat de inspiratie die u daarop doet... leidt tot meer saamhorigheid, vreugde en plezier in Zandvoort. Hij wil langs via deze weg... De organisatie van het nieuwjaarsconcert bedanken en wil ze een compliment geven voor het feit dat ze wederom georganiseerd, wederom ingeslaagd zijn om dit deze middag te organiseren. Een mooi, veelstemmig, muzikaal en vrolijk begin van een gelukkig nieuwjaar. Langzaam uh, ja, vorderen we. Het moment dat uh, het concert kan beginnen. Uh, in eerste instantie zal uh, Hans Rubbeling, voorzitter van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort, uh, iedereen even welkom heten. En dan gaan we van start met het Sint-Agatha koor. Vervolgens dus Zandvoorts Vrouwenkoor. Dan New Wave Muziekschool Zandvoort. Vervolgens het Zandvoort Mannenkoor. Music All In. En voor de pauze. Nou, de wapenzangers van Zandvoort. Met Lee van Liedjes Over de Zee. Dus eh, even meezingen voor de pauze. muziek. Uh, het is van het nieuwjaarsconcert 2019. Uh, uiteraard van uh, Wiener, Philharmoniker. Echt, wat ik net al zei, uh, nummer één misschien wel, maar dan wel na Zandvoort. Uh, we naderen. Uh, we zullen zo in een paar minuten hoort u de voorzitter. Ik laat u nu nog even genieten van het kerkgeluid. En hij is voor 100% gevuld. Dus het is nu even afwachten tot we gaan beginnen. 2019. Een bijzondere welkom voor de heer Meijer, het burgemeester-generaal, en alle voor de eerste de tweede en tweede rijden. En naast de stichting maken we dus een liefdevol, een warm en een voorspoedig en bovenal een zeer gezond nieuwjaar gewetst. In deze muziekdempel, zeg maar de A en de Doom, hebben wij vanmiddag twee mannetjes en voor 185 sancties. Deze toppers gaan u vanmiddag een hele mooie muzikaal middag opzorgen. Een feestje voor Zomforters, door foto's. Voordat we gaan beginnen. Denk ik even aan uw telefoon. Je moet even uit met een mooie gebeld en dan moet je zeggen waar je zit. En dan zeg je, ik zit bij de toppers, gratis. iemand waar ik ben. En uh, en dat gaat om het apologiseren, zou willen apologiseren als je het woord vindt, aan het einde van het lot. en dat is allemaal omwille van de tijd. <tiplekes> ja, dat was het eigenlijk. Uh, ik denk, uh, we gaan zo afdraken. Ik weet zoveel. Kijk, en luister En dan beginnen we vandaag met het aardakkoord. Vorig jaar maken zij hier een buurt op een nieuwjaarsfond. En dit jaar, uh, dit jaar komen ze maar heel graag terug. Om de spits af komt de spits af te twee van nummers van John Rutte. Dit alles onder leiding van het Jurgens en met muzikale begeleiding van alhards. Dames en heren, het zit aan. Mevrouw Token, Ormond West en ze bezorgen vanmiddag een drietal spanstalig, soms dreurig, soms vrolijk, soms gepassioneerd. En het alles onder begeleiding van en met de leiding van Ed werk. Ik ben aardig een man tegengekomen en ik belde hem ook te dus zeggen, wanneer zien we elkaar weer een keer? Maar ja, dat was een beetje bang en uit te En dan zei hij, ja, wie weet, misschien zien we elkaar nog een keer. Kies was, wie weet. Die de jeugd heeft in de toekomst. Wij hebben de toekomst gevonden bij een nieuw werk. En het gaat dit arme dat vanmiddag voor u gaat optreden? Is dus het talentvolle vierdagen zaterdag. Zij speelt nu een heerlijk pianowerkje van Jan Thiersen, 10 in Opreeting. No Hierna speelt zij een piano uit de soundtrack uit de film Amelie uit 2001, genaamd Monday. En dat komt uit album De Venier uit 2006. Een prachtig met je zet Dus sluiten over en geniet van het pianospel van de samenkomst.